Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Kamala Harris is nu officieel de tegenstander van Donald Trump. Dat is geen grote verrassing. Het was eigenlijk al bekend dat Harris het tegen Trump gaat opnemen... in de Amerikaanse presidentsverkiezingen... maar het moest wel nog officieel door Harris bevestigd worden... Dat deed ze vannacht op het congres van de Democratische Partij. Volgens correspondent Ryan Hermelijn kwam Harris tijdens haar speech zelfverzekerd over. We zagen een kandidaat die klaar zegt te zijn voor het Witte Huis. Het was een emotionele toespraak bij Vlagen waarin ze sprak over haar achtergrond als kind uit een middenklasse gezin. Met een speciaal eerbetoon aan haar overleden moeder. Die heeft haar grotendeels alleen opgevoed en ze stond uitvoerig stil bij hoe zij haar wereldbeeld heeft gevormd. Harris zei verder dat ze een president wil zijn voor alle Amerikanen... en dat haar tegenstander Trump op veel manieren niet serieus is. Bij een brand in een hotel in Zuid-Korea zijn zeven mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers stikten in de rook. Twee mensen kwamen om toen ze vanuit een raam op een opblaasbaar matras wilden springen. Dat ging mis doordat het matras omsloeg. Het vuur brak aan het begin van de avond uit op een kamer op de achtste verdieping. Het is nog niet bekend waardoor de brand is ontstaan. Lespakketten van bedrijven en organisaties als Shell, Albert Heijn en Greenpeace voor scholen moeten beter gecheckt worden. Dat zeggen leraren en deskundigen in de krant Trouw. Deze week kreeg Greenpeace een tik op de vingers omdat het lespakket reclame bleek te zijn. Een leraar zegt dat lespakketten best aantrekkelijk lijken omdat je er niks voor hoeft te betalen en het leerzaam lijkt, maar dat er vanuit bedrijven altijd wel wat achter zit. Apenexperts kijken met verbazing naar de Amerikaanse documentaire over Chimp Moms. De HBO-documentaire Chimp Crazy gaat over een vrouw die helemaal gek is... van haar chimpansee Tonka, die ze als haar kind behandelt. Een chimpansee als huisdier klinkt misschien onschuldig... maar is levensgevaarlijk, zegt stichting AAP. Als de dieren opgroeien, gaat het vroeg of laat mis. Dan worden ze steeds moeilijker hanteerbaar, ze worden groter... en dan gaan ze op alles slaan en schoppen. En dan kan je natuurlijk als chimpansee zijn heel veel schade aanrichten. Zo, dat gaat er behoorlijk hard op. Ja, dat is Macario. Die laat ook even weten dat hij hier aanwezig is. Die vindt het allemaal ontzettend spannend. Dus dat wil je liever niet in je huiskamer. Stichting Apparaten documenteren. zeker aan, want de boodschap is duidelijk. houd chimpansees niet als huisdier. En het weer nog. In het oosten en in Limburg zijn er vanochtend nog wat opklaringen met zon. Verder is het grijs en vooral vanmiddag is er kans op regen. En het wordt 21 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 So oh. Is my troubles, that's what you do Cause the love is divine And it's just and it's mine Like the sun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 Op 106.9.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 Op de NAVO-vliegbasis in Geilenkirche in Duitsland, vlak over de grens bij Heerlen, is het veiligheidsniveau verhoogd. Volgens de NAVO is er een mogelijke dreiging, maar wat precies is niet bekendgemaakt. Het weer, veel wind, vanmiddag regen en het wordt 21 tot 24 graden. Show.